Na een protest teruggedraaid. In de Eredivisie Voetbal heeft FC Utrecht voor de tweede keer dit seizoen van Ajax gewonnen. Voor de winterstop won Utrecht in de arena met 2-1. Nu werd het thuis in de Galgenwaard in Utrecht 3-0. Dan nog het weer. Het is zwaar bewolkt. Af en toe lichte de regen. De temperatuur ligt rond de 4 graden in het oosten en rond een graad of 7 in het westen. Morgen verandert er weinig. Dit was. In circus...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 the cold Can't go no further down van Gravity 6 en dat is Starlight en daarvoor hoorde je uh, ja hoe kan het ook anders? Band Sanus en Kill for a Broken Hearts Zijn nieuwste single en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 Mooi, hè? Wat mij betreft is het een van de betere van Bluff. Donkerhart. Stond op het album uh, Omuja. En uh, dat is in uh, 13 verschillende landen met medewerking van lokale artiesten opgenomen. Omuja betekent in het Swahili saamhorigheid, eenwording en eenheid. En dit liedje Donker Hart is uh, opgenomen in Rusland met een Russische strijkwintet als begeleiding. Het is maar dat je het weet. Hey, het volgende nummer dat ik uh, voor je ga draaien staat uh, op uh, nummer 1 in Amerika. Britney Spears.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 If I said I want your body, would you hold it against me? Yeah. Uh -oh. oh, give me something good.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 kleine jongens worden ook groot, hè? Home Alone-ster, makkelaar, koken. Goedemiddag, Entertainment for You met Sister Slash. Dit is last in Music. To me is a tragedy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 Luister graag wat hij zegt, dat maakt me blij. Heb er een ikken aan om echt zo normaal te zijn. Dus ik doe met de meneer lach met de duivel. Niks is verleidelijk. weet dat de eigenlijk niet goed is. Maar toch doe ik het, ik lach met de duivel. En ik heb morgen pas spijt, dat is mijn verkoorlijkheid. Maar scheid de duivel, weet ik, gaat uit. Vannacht, nou we brengen het beest naar buiten. De is enkel nog de duivel Twee Mercedes-Benzjes op Wist die rap je kent me toch Doe strictly butt, ben een animal Hat En ken je mij niet Van de fake staat plus vijftien En oh ja, dat is mijn wij wie gaat min dertig Dang, lekker, voel me losjes Ik ben stap naar de wc Ik heb pap, gele rakten Gaat je butt, lik je kristal of put je nap. Voel de liefde, doe me vreemd After party in de 301 Lowlands, magneetpaar In de caravan, omdat ik yes I can Zicht gaat uit, vanaf. Breng Biggie 2, ik ben een baas Beuthouse in de house In de lucht of net ernaast Zing in jou, zing in mij Doggy, kom maar in bij mij Oké, okay, dag in de parallel Ik ben Jackie Cola, sterke dank boeken, maar mijn me twee samboeken, maak ik werken van de Siba, laans op de Sussie Wong Nike Fest, geen louis vuitton, Zin me niks, daarom drink ik veel Waar is het dankje gebleven in mijn keel? In de paradies om in een glas op hey. whisky wordt aan de fuck that face Mijn ogen hangen en ze lopen langs dik tiks aan en ze zeggen hoi in het van In de paradies om in een glas te tien En alle chicks zien dat ik voor de assen vien Ik ben een hoe en ik heb een racht gestiend Maar vandaan kom het denk je van mijn pas gaat uit nog, nog, nog. We brengen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 Snow falls out of the wicked sky And I'm certain the woman Wasn't in a play When I passed the fringe Before I got away She gave me a ninja refuel I'll never forget Burning my tongue So I left her this song Moving on Moving around Feeling up Feeling down Driving around Around the town Moving on Nederlands talent. Fabiana Dammers en Round roundabout Town. En ik weet dat onze collega uh, Jaap Koper erg fan van haar is. En hij was er onlangs ook mee met haar eerste concert bij, uh, bij, bij uh, Radio 1.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 Goeiedag, dit is meneer Van Leeuwen. Was van Leeuwen zijn naam. Bas van Leeuwen. Goedendag. Kaart van de heer Abdel-Lassem. Het is even een hele lastige naam, is dat? Nog. Nog één keer. Abdeslam. Uh, dus uh, wat abdel Hoe zegt u? Abdeslam. Waar komt u verder? Is dat uw cliënt, vriend? Is mijn cliënt. Kom verder. Is dit uw winkel? Dit is niet mijn winkel. Dit is een advocatenkantoor. <laughs> en dat is niet een winkel. <laughs> en dit is de cameraman. Oh, mooi. Dit is mijn cameraman, vriend. Ja.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 Dat klopt inderdaad. Waar verschillende websites waar er inderdaad beelden verschenen. Maar ja. Maar dat, daar moet u niet bij ons zijn. hè? Want dat zijn niet onze websites, vriend. Het is zo'n warrige brief die u schrijft. Het is helemaal niet voorbereid. Nou, Warrig. U, u kent ons helemaal niet. U heeft de beelden niet goed bekeken. U, u heeft het over YouTube en over geen stel. U snapt er helemaal niks van. Nou, dat zijn uw woorden. Dat zijn mijn woorden, vriend. <lacht> ik haat dat nogmaals de belangen van mijn cliënt. En wat mijn cliënt tegen mij vertelt, ik geloof hem op zijn blauwe ogen.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 Ik heb ze gelezen in ieder geval op een desbetreffende site. dat weet u niet meer? Nee, die nee, die die verwijst dus ook inderdaad... Nou, we gaan nog eventjes kijken. HTTP, ja, schuine scheep, schuine scheep. WWW. Nee, nee, dit staat nu, ja. WWW. WWW. Ja, punt ja. Aankondiging, daar hebben we deze... Primeur, de haat meneer vanavond in Pauwnieuws. nieuws, bedoel, 20 Gaza wordt, wordt hier gezegd. En dat is dus op geen stel. Mensen vinden dat niet leuk. Een hand, meneer Van Leeuwen. Uiteraard. Dank u wel, hè. He. Ja. U hetzelfde. En ja. wij zien elkaar in de rechtszaal. We kijken er wel naar uit, eigenlijk. Zoals ik u nou zo even gesproken heb, denk ik van... nou, dat kan een uh, sappig rechtszaakje worden. <lacht> dat wordt wel leuk. Laat ik u in... eruit? Nou, dit is mijn advocatenkantoor. <lacht> <He>? <lacht> we willen grappen maken. Het is ja. wel een leuke grappenmaker. Nou, doe de groeten aan meneer Wezen. Dat zal ik zeker doen. Oké, okay. tot ziens. Tot ziens, hè. Daar. Jezus, je zou maar het advocaat hebben. Versprekingen, stom lachen, hij weet niet waar hij dit over heeft. Dus jongen, Het kan nog steeds erger. Hé, hey, we gaan op naar het nieuws. Zometeen zijn we terug met onder andere muziek uit de provincie en natuurlijk Popstar Henry. Tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.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 Het netwerk Roze in Blauw kreeg de penning omdat het de drempel heeft verlaagd voor mensen die aangifte willen doen van geweld tegen homo's. Bob Angelo was de schuilnaam van Niek Engelsman, de oprichter en eerste voorzitter van het COC. De zilveren camera voor beste persfoto van 2010 is gewonnen door de freelance fotograaf Everjan Daniels. Op de winnende foto zijn een breed lachende Geert Wilders, Mark Rutte en Maxime Verhagen.